Yeah, it's far the you look at me. Oh, it's far the only one I see. Baby, hey, it's very, ja, maar ik, uh, daar kan ik niets aan doen, hè. It's all that I can give maar ik ben wel dertig jaar jonger dan dus Herman. hè. Geen twintig. Ik ben geen twintig meer. was made you. Thank <laughs> you. Ja, hey man, daar zitten we dan hè, Guzis is er nu. En, en, en, en, en, en die vindt ook dat we dat mogen, hè. 15 minuten extra. Ja, dus uh, ja, ik heb het op mijn klok. We staat op 5 minuten voor 12. Oké, okay, dan zijn we pas. Uh, uh, uh, uh, ja, dan, dan, dan, dan, dan moeten we nog uh, 10 minuten of zo. Ja, zoiets. Oké, okay, dan zullen we nog maar een, wat muziek spelen. En uh, ja, we kunnen nog wel eventjes praten over... Nou, je kan ook nog wat tegen Guus zeggen, hè? want hij is net heel oud geworden, zegt hij zelf, hè? denkt hij. Maar uh, hij is, uh, was uh, 30 jaar jonger dan jij geworden, hè? is het? Ja, ik ben echt uh, pas 59 geworden. 59? Oh god, dat is... Ja, man, dat is toch ook wel iets bijzonders tegenwoordig. Ja, want de, de meeste mensen die. Uh, die worden ouder. Dus ik, ik hoop dat ik dat ook haal en, en dat ik nog ouder word als dat jij nu bent. Ja. Nou, hey, hey, um, uh, inderdaad. Ik zou zo zeggen, ik zal even verwachten dat je me inhaalt. Ik, ik, ik ga het proberen, man. Nee, hey, had... hij had het tegen mij toch? Ja, maar nee. ik dacht, uh, ik, ik ga het ook proberen. Ja, waar niet? Oké, okay. een ander plaatje. Oh, ik, ik heb nog nooit gespeeld. We doen het gelijk, hè, man? Ja. Yeah. Just for lovers. Ja, yeah, why not? We so zetten het eens in. Dit is a day oh, It's the uh... Thank you. Heel mooi, hè, he, man. En nee, dank je want het was echt geweldig. Oké. Okay. Wat zei je nou? He? Nee. Werd je gekieteld zonder dat iemand het wist? Oké, okay, nou, dus ga ik ga nu het laatste nummer spelen, want bij mijn tijd, ja, ik heb een lunch al aangestaan, dus Ja, dan, nee, dan, dan, dan, dan gaan we weer, en dan zien we elkaar we weer volgende week. Vol, volgende week zien we elkaar weer helemaal. Oké, okay. het was, was weer leuk en interessant, het was weer, ja, we kunnen er wat van leren. Tot dan! Do. Tot dan, Herman. Dan, dan. Hallo, Herman. Ja? Er is nog geen muziek nu. Helemaal, he, wij horen niks, hè. Ik niet. We gaan het zien, hè. best doen de ik e hoor een ping hè, ik heb het nog het is Zo ben ik in je kamer. Uh. Oké okay, Herman, uh, uh. doe jij nog een muziekje of uh, kijk ze het overnemen? Ja, ik ga ja, het een muziekje dat doordraaien. Herman, Guus gaat ingrijpen. Herman? Ja? Guus gaat ingrijpen. Oké. Okay. Goed, dan... Jammer dat ik het niet doorgekakt heb, maar ineens niet niks om te spelen, dus dan moet ik even gaan kijken. Dus uh, we houden, we houden aan het gewoon eraan huis en uh, we het volgende, volgende week uh, het beter te gaan. Okay, we gaan het helemaal, we gaan het even helemaal, door even even kijken hoe het gaat. We gaan het gewoon even twijgen, dan ook niet zo meteen. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Maar, maar Tot de volgende keer. nee, Tot de volgende keer. nee, nee, Het ouder. Ik, ik, ik weet ook niet meer wat ik wilde zeggen. Dat is ook eigenlijk helemaal niet nodig. Nee. Waar, waar, waarom zou ik moeten weten wat ik zou willen zeggen? Ik kan beter gewoon het zeggen en dat iemand anders zegt van mij. Het is puur onzin. En, en daar kan ik dan wat van leren. Daar kan ik dan wat van opsteken. Ja, ik, ik ben ook al een jaartje ouder. Ja, dus... Het kan gebeuren. Dat je op een gegeven moment in één keer denkt van... Hé, hey, ik kan maar beter alles gewoon zomaar zeggen. Ik, ik, ik, ik hoef er zelf niet over na te denken of het dom is of slim of... Achterlijk. Kinderlijk. Of dwaas. Gewoon weg dwaas. Weet je. Ik, ik, ik heb mijn hele leven lang al een dwaas gevoeld. En het, de laatste jaren. Lukt dat steeds minder. En ik vond het zo fijn. Om gewoon maar een dwaas te zijn. Ja. Ik, ik, ik had altijd het gevoel. Wie wil dat niet? Gewoon een dwaas zijn. Gewoon jezelf. M niet je aanpassen. Niet je proberen te vergelijken met een ander. Maar gewoon proberen. Als je samen bent met. Samen te zijn met die ander en het maakt niet uit wie je bent want als die ander gewoon ook echt iemand is net zoals jij ook een gewone dwaas dan kan het nooit fout gaan ik hou van dwaasen. ik hou niet zo van Mensen die denken dat ze het allemaal weten. Want wie weet het nou allemaal? Ik niet. Jij misschien. Maar ik zal het jou nooit vragen. Nee. Daar ben ik te dom voor. Of ik durf het niet. Nee, eigenlijk ben ik gewoon maar een bange schijter. Ik doe allemaal dingen die, die ik eigenlijk niet zou mogen of kunnen doen, maar, maar ik doe ze wel. En er zijn, zijn, zijn er allemaal dingen waar ik me mee bezig hou, waar ik het niet over kan hebben. Mijn leven wordt steeds ingewikkelder. Ingewikkeld door allerlei systemen. Die allerlei mensen bedacht hebben. En welk systeem dan ook. geen één systeem deugt. Want er is geen systeem. Nee, er is alleen maar ontwikkeling. En ontwikkeling betekent. dat die hele kluwe veroorzaakt door systemen, ontrafeld wordt, ontwikkeld wordt, en dat je dan binnen in die hele cluben van allemaal dingen die ooit een keer zo gelopen zijn, want zo is het vaak met kluwen, die lopen gewoon zomaar in één keer, Steek een bosje touw in je zak en je zal zien, voordat je het weet, wordt het een kluwe. Dan heb je ook van die moderne mensen met zo'n oortelefoontje en uh, zo'n microfoontje en uh, dan aan je telefoon en dan. En als je dat dan gewoon zomaar achterloos in je zak steekt. Nou, je wil niet weten wat een kluwe dat kan worden. Kluwe. Ja, vroeger kon je nog klunen. Maar daar vriest het nu te weinig voor. Nou, niet, niet vaak genoeg. In ieder geval en niet lang genoeg achter mekaar. Lang genoeg. En achter mekaar. Dat zijn dromen van mensen... Die niet weten op hoe ongelooflijk mooie wereld ze leven. Wat voor mooie wereld ze leven. Of dat ze überhaupt leven. Want leven hangt niet af van de verkiezingen. Het hangt niet af van wie er verkozen wordt. Maar het hangt ervan af. Hoeveel lol je er kan maken. Zonder. Enige echte voetsporen achter te laten. Dat is best wel moeilijk. Sommige mensen dansen heel erg heftig. Er zijn zulke ongelooflijke diepe sporen in de grond. Dus ja. Dat, dat, dat moet dus ook niet. Maar het mag wel. Als je daar grond toe hebt. Om te dansen. Te dansen. Tot je de pijn neervalt. Te dansen. Ja. Maakt niet uit. Dansen is altijd leuk. Toch? Of, of niet? MUZIEK <slasen>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 Heel erg feestelijk. Heel erg feestelijk. Ik... Ah, ik heb zo'n feestje gehad vanavond. Ik ah, heb een ontzettend feestje gehad. Het was zo feestelijk. Ik heb eigenlijk gewoon... Ja, voor de derde keer in mijn leven... Een verjaardag gevierd in een lockdown. Ja. is dus veel meer als... De meeste mensen die ik ken. Mijn eerste verjaardag was... Drie jaar geleden. Toen was ik net één. Nee, nou, zo is het ook niet. Nee, maar, maar drie jaar geleden was er zo'n... Een tram gebeuren. Dat er ineens iemand allerlei mensen wilde doodschieten in een tram in Utrecht. En toen mocht je de hele dag niet de deur uit. Dus uh, verjaardag. Lockdown. Nou, die tweede verjaardag, dat was dus ook gelijk uh, het begin van de lockdown. En, en nu zit ik hier. Helemaal gelokdown. Ik kan alleen maar een idee geven van een feestje. En net doen alsof ik de hik heb. Ik kan... Nou ja, ik, ik, ik heb wel wat te vieren. Ik heb eh, vandaag voor het eerst echte Duitse hash gerookt. En eh, nou, ik moet je één ding vertellen. Die Duitse het. Dat, dat maakt eigenlijk... Alle andere dingen overbodig. Ja, echt waar. Ik, ik heb nog niet een goede manier gevonden om het te gebruiken, maar. Maar het gebruikt goed. Het is bijna op. Duitsaars. Ja, je moet er maar op komen, maar. Sommige dingen gebeuren gewoon en andere dingen niet. En. Er kan nog zoveel gebeuren waarvan mensen nog steeds niet zien dat het mogelijk is. Dat heb je ook kunnen zien met de verkiezingen. Er waren verkiezingen en al die mensen gingen strategisch proberen te stemmen. Strategisch. Zo'n dus heleboel mensen stemden strategisch op. De VVD. Want dan weet je zeker dat je bij de winnaars behoort. Mm -hmm. Maar stemmen is dus niet zoals gokken. Nee. Nou ja, wel een beetje hoor. Want kijk, stemmen betekent wel dat dus je kan met zoveel miljoen mensen stemmen. En dan is die ene stem van jou... Eigenlijk maar bitter weinig waard. Ja. Stel je voor, je zou willen stemmen op Jezus leeft. En je, je, je had dan toch gewild dat het iets uitmaakte. Ja. Was je misschien wel de enige die erop gestemd heeft, maar het had wel wat uitgemaakt. Maar nu maakt het helemaal niet uit. Nee. Want als je op Jezus leeft gestemd hebt, dan wordt die stem gerekend als een echte stem. Nou, ja, dat is een stem. Stem van Jezus. En uh, dat betekent dus, als je geen zetel hebt, want je hebt maar één stem. Dat jouw ene stem verrekend wordt... Met de andere partijen die genoeg stemmen hebben om zetels te verkrijgen. En als je niet stemt, dat is nou net het raar. Want een heleboel mensen denken als je niet stemt, dat als je niet stemt. Dat je dan niet mee telt. En daar hebben ze allemaal gelijk in. Want je telt dan ook niet mee. Je, je telt dan niet eens mee voor de restzetels die verdeeld worden over de partijen die uiteindelijk een zetel of meer behaald hebben. Dus mijn tip voor de volgende verkiezingen is als je het niet weet, als je er niet uitkomt, dat is heel logisch. Want je kan alleen maar stemmen, je kan alleen maar kiezen voor mensen die het niet weten, die er ook niet uitkomen. Ja. En als je dan strategisch gaat stemmen, dan kies je voor de VVD. Want dan hoor je tenminste bij de winnaars. Ja. Maar is dat zo? We zitten bij de VVD, de winnaars. Nee, niet echt. En dan, dan had je nog een andere grote winnaar van vandaag. Dat was de Forum voor Democratie. Nou, ik, ik ben van nature al geen democraat. Misschien schrikken jullie daarvan om dat te horen. Nu. Nu het al zo laat is. Nee. Ik heb... Uh, geen geloof. En voor democratie heb je... wel een heleboel... geloof nodig. Oh jawel, ik heb genoeg vertrouwen. Ik heb genoeg vertrouwen. Ook in de democratie. Dus dat je me niet verkeerd begrijpt... ik... ik, ik ik heb ook vertrouwen in de democratie. Maar de democratie duurt mij altijd te lang. En het komt om. Dat bij democratische beslissingen. Mag iedereen altijd. Nee, niet zijn zegje doen. Nee, dat mag niet. Je mag het ook niet zelf zeggen. Nee. Je mag alleen maar stemmen. Of je die wil, of die wil, of die wil, of dat wil. Stel je voor dat we ooit weer een referendum krijgen, mag je zelfs kiezen inderdaad wat dat wat je wil. Maar hoe kan je dat checken? En wat maakt het uit, die ene stem van jou? Dat is waarom ik iedereen nu op dit moment uitnodig om gewoon ook een eigen radioprogramma te maken. Die stem van jou doet er wel toe. Er, er, er zijn echt genoeg mensen die daarnaar willen luisteren. Zelfs al heb je een hele irritante stem. Kunnen mensen naar jou luisteren een uurtje lang. En zich helemaal doodlachen. Vanwege je irritante stem. Het zou geweldig zijn als je dat gewoon zou durven. En je zal zien. De tweede keer als die mensen je luisteren. Je beluisteren, je horen dan lachen ze niet meer zo hard. Dan luisteren ze ineens door je irritante stem heen... de boodschap die je eigenlijk te vertellen hebt. En, en, en die boodschap kan nooit die van mij zijn. Het kan nooit die van jou zijn. Het is altijd een boodschap... van weer een ander iemand... En dat is juist het mooie van deze wereld. We zijn met zoveel, we hebben zoveel verschillen. En laten we die verschillen alsjeblieft houden. En, en, en genieten van al die verschillen. Want het verschil dat ik maak, dat kan jij niet maken, maar het verschil wat jij maakt, dat kan ik niet maken. We maken allemaal ons eigen verschil. Zo verschillend zijn we dus eigenlijk niet: nee, toch? Dat zei je maar net hebben. Dat je ouder wordt en dat je ineens dingen bedenkt die je vroeger ook al bedacht hebt en die ik nu heel gewoon vind, omdat ik daar mijn hele leven lang al mee geleefd heb. Nee, nooit mee gezeten heb. Hoewel, ik zit nu wel. Ja, niet vast, nee. Ik kan zo opstaan als ik wil. Maar er staat bijna niemand meer op tegenwoordig. Iedereen laat alles maar over zich heen komen. Dat vind ik raar. Waar is de opstand gebleven? De opstand. Iets wat nodig is. Om dingen te veranderen. Nee, dat betekent niet dat je de boel kapot moet maken. Dat betekent niet dat je mensen moet bedreigen. Maar gewoon moet opstaan. En zeggen van: Nou, wat? Hoe zo? Wat is het probleem? Want de meeste dingen die nu als probleem worden gezien, zijn eigenlijk helemaal geen probleem. En alle dingen die inmiddels gewoon worden gevonden, zoals pakketjes bezorgen, zijn eigenlijk een heel groot probleem. En dan heb ik het nog niet eens over de hele grote supermarkten... met de hele grote vrachtwagens die de hele dag in de weg staan. En dan de hele dag al die mensen... heen en weer naar die supermarkt. Altijd maar weer diezelfde Prelaria kopen. En Prelaria, dat is het. Prelaria, ik weet niet of jullie bekend zijn met het woord... maar dat betekent eigenlijk dat het eigenlijk niet veel waard is, maar... Dat de een of de ander er toch de een of andere waarde aan gehecht heeft. En dat iemand anders daar zo aan gehecht is geworden. Dat hij daar die waarde voor geeft. Zo gaat het. Het is eigenlijk heel bizar. Dat wij mensen. In een wereld leven. waarin je op een gegeven moment een wietproject krijgt. Of zoiets. Of een experiment. Of een wet. En wetten. Zijn regels. En regels. Regels. Doet me weer denken aan school. Had je ook regels. Ik heb één keer maar regels moeten schrijven. Strafregels. Ze hadden gezegd dat moesten er zoveel zijn. Nou, ik had al gelijk door dat het nergens op sloeg, maar... Ik had gelukkig wel een pen met vijf kleuren. Ik begon dus van links naar rechts, van alle kanten van onder naar boven, in alle kleuren, de regels te schrijven. En het werd uiteindelijk een prachtig kunstwerk, met precies de hoeveelheid regels die mij gevraagd waren. Ik kwam terug met al die regels. En ik bood ze aan. Kijk, ik heb braaf gedaan wat mij gevraagd werd. Dit zijn mijn regels. De mevrouw keek naar mijn regels en keek weer terug naar mijn regels en wist niet meer wat ze moest doen. ...zeggen. Daarna mocht ik nooit meer... ...naar de Franse les. En ja, ach, Frans ligt me nogal. Ja. Dus dat moest ik missen. En ik had al mijn strafregels... Geschreven. Zoals de regel was. Sindsdien hou ik ook niet meer van regels. En, en, en toch heb ik het idee dat ik nog steeds alles, of in ieder geval een heleboel daarvan, begrijp of tenminste snap. Maar. De dingen waar het echt om gaat. Daar hebben we het eigenlijk bijna nooit over. De dingen waar het echt om gaat. Dat weet eigenlijk niemand. En misschien moet je daar langer voor wakker blijven. Maar ja, moet je net als ik... Zoet nachtuil zijn Je weet het niet Je, je, je weet het echt niet In ieder geval ik niet Nou, nu niet in ieder geval komt een oor. Walking through my door. What's a fool you've been? I don't love you no more. Now you're gonna try and tell me. Solo. I don't love you no more. I don't love, you no more. I don't love you no more. Voorstellen, ik heb de laatste twintig jaar dit liedje iedere dag voor mezelf gespeeld. En ik ben nog steeds een nachthuil. Ik ben het niet afgeleerd. Zelfs al zeggen ze tegen mij dat ze niet meer van mij houden. Ik blijf toch van hun houden. Weet je, dat is mijn probleem eigenlijk. Ik blijf nog steeds, en dan nou ben ik al 59 jaar oud, van iedereen houden. Ja, dat, dat lijkt voor een heleboel mensen moeilijk. Maar zo moeilijk is het niet. Nee, het heeft niks met respect te maken. Het heeft niks met eerbied te maken. Maar het heeft er meer mee te maken dat wij niet allemaal dezelfde persoon zijn. Dus jij kan ook niet van de ander verwachten wat jij van de ander verwacht. Je, je moet eigenlijk nooit iets van een ander verwachten. Want als je iets van een ander verwacht, dan ben jij eigenlijk... Dan sta je niet in mijn uh, goede lijstje, zou ik maar zeggen. Of je nou een nachtuil bent of niet. Nee. nee. Je hoeft helemaal geen nachtuil te zijn om een vriendje van mij te zijn, want iedereen is mijn vriendje. Of vriendinnetje. Sommige mensen hebben daar, daar soms moeilijk mee, omdat... Er een heleboel mensen zijn die weten dat ik hetero ben en dat ik dus ook vriendinnetjes zie in deze wereld. Ja, die zie ik echt. Deze wereld barst van de vriendinnetjes, maar ook van de vriendjes. Ja, echt een heleboel vriendjes. En dat is helemaal niet homogeen, nee, dat is ongelooflijk gevarieerd. Het kan de ene soort mens zijn, het kan de andere soort mens zijn. Het kan soms zelfs een bijna onmenselijke mens zijn. Mensen die dingen doen die eigenlijk niet kunnen. Die eigenlijk niet mogen. Maar die mensen mag ik ook. Ik kan er niks aan doen. Ja. Met mij moet je geen ruzie krijgen, want ik houd niet van oorlog. Nee. Alleen het woord al, het klinkt zo raar. Oorlog. Alsof je een soort dagboek zou moeten hebben. In je oren. Nou neem van mij aan als jij een dagboek in je oren hebt. Een oorlog. Dan zit er geen gat meer in je oren dan zit in je oren verstopt. Met een verhaal. Dan kan je niets anders meer horen. Alleen die teksten nog. Ik ben tegen. Ik ben voor. Ik wil dit. Nee, ik wil dat. Maar wat wil jij nou eigenlijk? En waarom wil je het? En wat wil je ermee? En wat denk je ermee te kunnen? En waarheen ga je er dan mee? Houd je het voor jezelf? Ga je het delen? Ja, dat was ook weer zoiets. Het is niet allemaal zo simpel als dat mensen denken. Maar ja, dat had ik op mijn negentiende ook al kunnen zeggen. En toen zei ik het ook al. Nee, ik ben eigenlijk te weinig veranderd om zo oud te zijn geworden. Misschien moet ik nog ouder worden om van inzichten te veranderen. Dat ik gewoon ineens een ander idee krijg van de wereld van de mensen... ...en een andere werkelijkheid. Want ik heb het idee dat de meeste mensen toch wel verlangen naar een andere werkelijkheid, maar... ...een andere werkelijkheid... Hoe werkelijk is het überhaupt om daar aan te denken? Deze werkelijkheid is al... werkelijk genoeg. Maar je moet er wel wat mee doen. En je moet er ook wat mee kunnen. Nou, en ik, ik kan je vertellen... we kunnen er echt ongelooflijk veel mee. Met deze werkelijkheid. Want er laat zich mee werken. Je, je kan er echt dingen doen, maar je moet wel op je tellen passen. Ja, het is dus in deze werkelijkheid wel heel belangrijk dat je op je tellen past, zodat de cijfers kloppen. Ja, dat is heel gek. De cijfers moeten kloppen. Tja. En, dat, dat is toch gek? Want de cijfers van wat? Van het imaginaire geld. Van de imaginaire hoeveelheden. Ja. Zo is het. Zo'n supermarkt maakt niemand wel uit. Zo'n supermarkt vindt iedereen heel gewoon. Iedereen kookt dezelfde merken, dezelfde producten. En het is allemaal triest. Het wordt voor mij altijd nog triester als ik naar zo'n biologische supermarkt ga. Dan zie je allemaal andere merken. En er staat dan ook op dat het biologisch is. Biologisch. Nou, er is maar één ding wat logisch is. En dat ben jij. Dat ben jij. En je bent heel iemand anders dan ik. En jij denkt er ook, als het goed is, heel anders over dan ik. Ik hoop het wel, want dan kan ik van jou nog een hoop leren. Ja, echt waar. Want ik weet het ook niet. Nee. En dat is juist het mooie, dat, dat je het niet hoeft te weten. Ons is altijd wijsgemaakt dat je het... Op de een of andere manier zou moeten kunnen weten. Maar zo is het helemaal niet. Nee. Je kan nooit het allemaal zomaar weten. Je kan het ook niet allemaal zomaar opzoeken. Je kan ook niet allemaal zomaar je eigen onderzoek doen. Nee. Dat kan niet. Want je weet het niet. Je zal het ook nooit allemaal weten. Daarom ben je er ook helemaal niet. Heb je je wel eens afgevraagd waarom je er bent? Waarom jij jij bent? Nou, als het goed is, ben jij alleen maar jij, omdat er maar één van jou is. En jouw taak is dus om jij te zijn, om jou te zijn, om... Je te blijven. En niet te veranderen. S sommige mensen zijn dwars. Sommige mensen zijn krom. En sommige mensen blijven altijd rechtop staan. Daarvoor waar ze staan. Maar meestal moeten die mensen dan leiden. van te veel druk, ja? Too much Pressure, too much pressure. this pressure's got to stop. Too much pressure, it's getting to my head. Too much pressure, you're giving me a hard time. Too much pressure, my woman made me sad. Too much pressure, she try to make me look bad. Too much pressure, I ain't dealing with no money. Too much pressure, I can't feel no anymore change. Too much pressure, it's too much pressure. Too much pressure, it's too much pressure. Too much pleasure, here for the lovely woman. Too much pleasure, my life's so hard. Too much pleasure, what a sick man. Too much pressure. This pressure's got to stop. Too much pressure. It's got to stop. It's got to stop. Too much pressure. It's got to stop. It's got to stop. Too much pressure. Too much pressure too is ja ik moet nog 30 jaar nog 30 jaar voordat ik Herman inhaal en dan denk ik gelijk terug aan dertig jaar geleden. En dan terug. En verder terug. En toen die dag. Die ene dag dat dat moment was dat ik erbij was. Dat ik er op één keer was. Toen ik geboren werd. Het was een hele bijzondere dag in ieder geval. Ik heb zelf niet meer echt de herinneringen bij de hand. Het kan zijn dat ik het vergeten ben, maar het kan zijn dat ik er ook gewoon geen weet van heb. Maar op een gegeven moment werd ik geboren. Was ik er zomaar in één keer? Ja. Dat is wel even een moment om bij stil te staan, maar dat deed ik dus niet. Nee. Ik kon niet eens lopen. Ik kon echt niet lopen toen. Ik was er. Kon niet lopen. Ik had nog geen enkel idee. Begreep er ook helemaal niets van. En zo begon mijn leven. Ja. Tja. Ik weet niet of het ook anders kan, maar. Maar zo, zo begon mijn leven dus. Nee, ik zal mijn ouders ook nooit kwalijk nemen. Nee, ik ben ongelooflijk blij met mijn leven. Ik ben ook blij met mijn ouders dat ze mijn leven gewoon mijn leven hebben laten kunnen zijn. Dat ik gewoon de kans heb gekregen. Om mezelf te blijven. Dat ze nooit tegen me zeurden om iemand anders te worden. Want jij kent ze wel hoor. Mensen met ouders die tegen ze zeiden van ja maar je moet dit worden en het kan niet anders want dat heb je helemaal in je. Nou, mensen willen niet weten wat ik allemaal in me heb. Overigens, als je dat zou zien, het ziet er ontzettend smerig uit. Je wil niet weten wat ik vanavond gegeten. Nou, bedoel maar. En zo beginnen de problemen al vroeg voor de meeste mensen, omdat ze ouders hebben die denken dat ze weten wat het beste is voor hun kinderen. Weet je, als je kinderen wil hebben. Als je er echt zo ongelooflijk naar verlangt, neem ze dan. Maar verlang niks van die kinderen. Want die kinderen was dat daar waar jij naar verlangde. Of verleng ik nu het programma? Oh ja, ik heb nog een paar minuten. Nou, ik verleng het programma gewoon nog even. Ik zeg nog een paar dingetjes en... Moet je niet direct overstrooien? Ik ben inmiddels gewoon bijna een oude man. Ik kom nog net niet in aanmerking voor een vaccinatie, want ik ben geen 60. Ai, ai, ai, vaccinatie. Ik heb een hekel aan de houden. Ik heb een hekel aan geprikt worden. Ik vind prikkeling heerlijk geprikkeld worden, nog lekkerder, ja, prikkeling, zo'n tinteling, zoiets waarvan je denkt van, wauw, dit heb ik nog nooit gevoeld, dit heb ik nog nooit meegemaakt, dit is zoiets moois, En als je het dan probeert te onthouden, dan lukt het je nooit om het zo mooi te onthouden. Om het zo lang voor je te houden, bij je te houden, als het moment zelf. Het moment... Dus niet wanneer je jarig bent, niet hoe oud je bent, niet hoe lang geleden je geboren bent of of je überhaupt wel geboren bent. Want ja, ik, ik, ik heb er dus zelf geen herinneringen aan. Dus het kan best zijn dat ik gewoon nooit geboren ben. He, want als ik er niet bij was, was het dan zo? Nou ja, ze zeggen dat ik er wel bij was, maar... Maar was het ook zo? Is het niet iets wat mensen me gewoon proberen wijs te maken? Dat, dat ik gewoon er ben? Wie weet ben ik er wel helemaal niet? Zit ik hier de hele tijd te kletsen? Als een kip. Zonder kop. Nou en zelfs dan zou ik me nog steeds heel erg goed voelen. Omdat zolang ik het gevoel heb dat ik er nog ben, dat er nog een heleboel andere mensen zijn, gaat het met mij goed. Op het moment dat ik het gevoel heb dat ik mezelf verlies, Laat me dan ook gaan. Ja, pas over vijf minuten, hè. Pas op. Want dan houdt het pas op. Pas op. Ja, zo werkt het. Woorden zijn hele gekke dingen. Je hebt er eigenlijk niks aan. En het slaat er ook eigenlijk niet nergens op. En, en het lijkt alsof je dit dan snapt. Maar begrijp je het dan ook? Weet je dan ook waar het echt over ging? En ging het eigenlijk wel echt ergens over? Dat hoef je nooit te weten. Nee, echt niet. Wees jezelf... Op het moment. van dat je er bent. Dus wees alleen maar in je moment. Jouw moment. Jouw moment het klinkt heel esoterisch en zo. Maar verder hoef je niet te gaan. Dus er is geen theorie. Er is niks. Helemaal. gewoon niks spannends. Uh, wees gewoon wie je bent. op het moment. Nu. Nu. Nu. Nu. Nu. Nu. Nu. Nu. nu, nu, nu. En ik hoop dat je net ook jezelf was. En dan hoef je nu niet dezelfde te zijn als dat je toen was. Zo snel kunnen dingen veranderen. En daar moeten mensen eens over nadenken. Nou, ik vind dat dus niet. Hè? Ik vind niet dat mensen ergens over na moeten denken, want nadenken heeft helemaal geen zin. Nee, de enige zin van nadenken is dat je jezelf bevestigt, jezelf bevestigt, of iemand anders gaat bevestigen. Dus nadenken heeft nooit zin, je, je moet ook niet dingen voordenken, dus ook niet denken van, nou, oh, als er dit gebeurt, moet ik dat en dat doen, moet je ook niet doen. Nee, je moet alleen maar er zijn. En zeggen wat je op dat moment denkt te zeggen te hebben. En ik weet van mezelf, meestal is het gewoon helemaal niks. Gaat ook helemaal nergens over. Maar... dan moet je je gewoon bij neer kunnen leggen. Ja, sommige dingen weet ik gewoon helemaal niks van. Vraag mij iets over... Nou ja, noem maar iets. En, en, en dan weet ik het gewoon niet. En, en andere dingen, noem maar iets. En, en, en dan weet ik het ineens allemaal. Maar het lijkt maar zo. Want het kan altijd zijn... Dat er iemand anders is, die het echt beter weet. Maar of het dan zo is, dat moet altijd nog maar blijken. Ja, en blijken. Blijken is een raar woord. Waar komt dat eigenlijk vandaan? Oh ja, ik zeg het net. Blijken. Nou ja, sommige dingen blijken gewoon zo te zijn. En soms is het gewoon anders. En soms, ja soms, ben je gewoon eigenlijk heel relaxed ergens zitten. Trusten, dag allemaal! In the morning sun, I'll be sitting with the head in watching the ships rolling in, then I'll be watching them roll away again. Sitting at the dock of the bay, watching the time roll away. Sitting at the dock of wasting time I left my home in Georgia headed for the Frisco bed I had nothing to live for looks like nothing gonna come my way so I'm just sitting at the dock of the bay watching the town. City liquor dark in the bay, wasting time. Looks like nothing will change. Everything still remains the same. I can't do what ten people tell me to do, so I guess I'm gonna remain a sad city. Pressing my bones, and the loneliness won't leave me alone. Two thousand miles I roam, just to make this my home. Now I'm just sitting at the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting at the dock of the bay. Wasting time. Let's go. Doei. Dag allemaal. Leuk dat jullie er waren. En fijn ook. Doei. Dag allemaal. Leuk dat jullie er waren. En fijn ook. Zo, achter Kijk, kijkers. En of is het kijk-ridden? kijk Ja, kijk We zitten hier op het ogenblik in de Kassaport, in de, ja, de vergaderzaal, ja, zeker. En dankzij die schat in Kassaport hebben we dat sommigen gekregen om eventjes met wat mensen te praten tijdens het, uh, ja, het jaarlijkse festival van uh, Frontier hm. 2000.